10 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. De nationale televisieactie voor de slachtoffers van de orkaan op de Filipijnen... zal maandagavond worden afgesloten met een gezamenlijk televisieprogramma... op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. Het duurt van half elf s avonds tot middernacht... en wordt gepresenteerd door Jeroen Pauw, Paul Witteman, Umberto Tan en Bridget Maasland. Dat is vanavond bekendgemaakt. Tot nu toe is 3,5 miljoen euro binnengekomen op Giro 555 voor hulp aan de Filipijnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, waarschuwt dat er nu geen nieuwe sancties tegen Iran moeten worden ingesteld. Volgens Kerry kunnen nieuwe sancties de Iraanse onderhandelaars afschrikken. Dit weekend bleek bij gesprekken in Genève een akkoord over het nucleaire programma Net Niet Haalbaar. Een nieuwe ronde volgt op 20 november. En het Amerikaanse congres werkt ondertussen aan een pakket nieuwe sancties tegen Iran.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 het IVM is blij met de trend omdat huisartsen zo helpen om resistentie te voorkomen. Volgens het IVM sterven in Europa 25.000 mensen aan bacteriële infecties omdat ze niet meer te behandelen zijn. Vanaf volgend jaar worden ziekenhuizen verplicht om antibiotica gebruik te verminderen.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 Het weer, de komende uren meer bewolking. Het koelt af tot zo'n 5 graden. Aan het einde van de nacht gaat het regenen. Aan, kans, aan zee, kans op onweer. De Limburgse heuvels krijgen ochtends mogelijk natte sneeuw. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Ja, goedenavond. Straks horen we Bonsco's Lobby van Gaal op weg naar de oefening in de land van het Nederlands dan tegen Japan. De Nederlandse achtervolgingsploeg doet niet mee aan de Wereldbekerwesheid Baanwielrennen in Mexico, want er is geen geld. En dat betekent dat de ploeg zich ook niet kan plaatsen voor het wereldkampioenschap. Dat is natuurlijk uh, op zich jammer, want uh, als atleet wil je altijd een WK uh, rijden. Zeker omdat we nu zo goed bezig waren. En ook snowboardster Bel Berghuis heeft geld nodig. Ze wil zich optimaal voorbereiden op de winterspelen. Je kunt haar helpen door te shoppen. Nou, ik heb 60 producten in een shop gezet. En dat is echt van een rolletje sporttape van 7,5 euro... tot een videocamera van 1.900 euro. Later een reportage over shop Bel Berghuis naar Sochi. En wat dacht u van Claudia Pechstein? Uh, zij bereidt zich lachend voor op de Winterspelen. 41 jaar is ze inmiddels, u hoort het goed, 41 jaar. De schaatsster pakte de afgelopen aan een wereldbeker zegen... op de 3 kilometer in Calgary. Ik had super training. heb ik ook heel goed gevoeld in Calgary. En de lauf tegen Irene te gewinnen, dat had me schon voorgestemd. En dan am Ende ook plaats 1 te zijn, is natuurlijk grond om lachen, klaar. hoe gaat de schaatswereld om met Pechstein... nu ze na haar dopingschorsing terug is op het podium? Ik vraag het straks aan Bart Veldkamp. Hij is in Salt Lake City. Ook aandacht voor een ander fenomeen. De cricketer Sachin Tendulkar, hij stopt ermee. U hoort dat en meer tot 11 uur in NOS Langs de lijn. En we bellen nog even met Mexico, want dat land speelt vanavond tegen Nieuw-Zeeland om een plekje op het WK. Onze bondscoach Louis van Gaal bereidt zich dus voor op de oefenwedstrijd tegen Japan. Hij gaf vanmiddag zijn persconferentie. Verslaggever Bert Maalderink had daarvoor naar de training gekeken en vroeg aan Van Gaal. Uh, je stond vanochtend met, uh, met 23 spelers op het veld allemaal. Zijn ja. die ook allemaal fit? Het is uh, ongelooflijk, maar uh, waar. Ja, ze zijn allemaal fit. Oké, okay, omdat er natuurlijk heel veel gezegd is over afzeggingen... en mensen die er niet bij zijn. Maar het is wel zo dat al je beoogde basisspelers, min van Persie... die zijn er allemaal wel. Denk jij zo? Nee, ik denk niet zo. Ik denk altijd uh, welke spelers beschikbaar zijn... en uh, welke spelers fit zijn. Nu blijkt dat uh, van Persie hier niet is... en uh, Kuit hier niet is... en uh, Klaas hier niet is... En als jij dan zo vrij bent om te zeggen... de beoogde basisspelers uh, minus Van Persie... Ja, dan heb je het ook weer bij het verkeerde eind. Ja, ja. Ik bedoelde eigenlijk van... dan kruis het jouw plannen heel erg, al die blessures. Nou ja, Van Persie is degene waarvan ik uh, uh, altijd heb gezegd... Uh, dat hij samen met Strootman en Robben... Uh, de priv het privilege heeft dat, dat zij waarschijnlijk altijd zullen worden opgesteld. als ze vormbehoud tonen en fit zijn. Nou, als Van Persie er dan niet bij is. dat kan ook gebeuren. voordat wij naar Brazilië gaan. En dat heb ik ook altijd uh, beweerd: dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn. Dus daarom is deze situatie op zichzelf natuurlijk ook weer heel interessant. Ja, en dan blijkt ineens dat er weinig spitsen zijn eigenlijk... Als Kuyt er nog afvalt. Ja, maar dat komt door de uh, omstandigheid. Uh, Huntelaar is geblesseerd, Van Wolswinkel is geblesseerd. Dat zijn de spitsen die, die na uh, Van Persie komen in de hiërarchie tot nu toe. Er kan weer een talent opstaan en dan kan ik er weer anders over denken. Maar in de hiërarchie tot nu toe zijn dat de spitsen die ik ook uh, gebruikt heb.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 Nee, want ik heb nog een, uh, een spits in de aanbieding. Die heb ik ook al een keer uh, een basisplek gegeven als spits. En daarvan ben ik ook uh, zeker als, uh, als uh, wij voorstaan. Dan is uh, Jermaine Lens een, een kandidaat om uh, daar in de spits te gaan spelen. Ja, dus eigenlijk wordt deze wedstrijd alleen maar interessanter ja het feit dat Van Persie er niet bij is. Dat, dat is zo, met het, het is leuk om er een keer mee te maken hoe wij dat gaan oplossen. Hoe is die afzegging trouwens gegaan? Uh, heeft Van Persie gezegd van ik kan echt niet spelen? Of is het een soort van overleg geweest? Of als dit een belangrijke wedstrijd was geweest, was hij er wel geweest? Ik denk het niet. Ik denk dat hij echt op het randje loopt. Ja. En dat het heel verstandig is om, om hem die rust te geven. Dat zei de bondscoach Louis van Gaal, Bas Stigler, goedenavond. goedenavond is, uh, Oranje Watcher. Denk je dat het klopt wat hij zegt? Loopt Van Persie inderdaad op het randje? Jawel, want uh, Van Persie heeft natuurlijk niet een hele lekkere zomervakantie gehad. Omdat hij nog met de NL zelf al meeging op die trip naar Indonesië en China. Ja. Um, en toen kwam hij terug en toen uh, zei Manchester United... ja, maar wij hebben eigenlijk ook een vergelijkbaar tripje... namelijk door Azië en ik geloof dat ze nog in Australië zijn geweest. En die heeft... Volgens mij uh, 77.000 kilometer gevlogen in uh, vier weken tijd. En dat kost veel energie. Een reizen kost veel energie. Dat betekent dat je ook moet spelen en overal maar weer moet zijn. En dat je dus eigenlijk te weinig rust hebt. Ja. Dus, dus, heel dat zeker. dus... Ik, Ter vergelijking, en dat komt misschien ook weer iets dichter bij de mensen in Nederland... ...denk eens aan Toornstra bijvoorbeeld. Waarom is die bij Utrecht nog niet zo goed als vorig jaar? Ook omdat die met die Azië-trip Utrecht heel vroeg weer begonnen met Europees voetbal. Um, waarom is Maher nog niet goed bij PSV? Ook om die reden. Jong Oranje en dan weer instromen bij PSV, nieuwe club. Het helpt allemaal niet en spelers krijgen per definitie bijna te weinig rust in de zomer. Ja, ja. Um, dan uh, geeft hij in de persconferentie... in één keer zijn hele opstelling prijs. Uh, drie ja, dagen, is drie die... dagen voor de wedstrijd. De vraag is, is dat, uh, is, is dat uh, bijzonder? Heeft hij dat vaker gedaan? Ja, toch? In de regel doet hij het met uh, oeverwedstrijden... doet hij er niet ingewikkeld over. En geeft hij eigenlijk altijd uh, de opstelling wel prijs... Um, hij zei er nu nog wat cynisch bij. Want normaal doet hij het dan liever een dag voor de wedstrijd. Maar nu uh, is het zo dat hij zelf dan morgen gaat trainen in de Amsterdam Arena. En hij zei er nog met een cynisch ondertoontje bij op de persconferentie. Want in de Arena lekt alles uit. Mm -hmm. Want hij heeft het gevoel als hij daar traint is het weliswaar achter gesloten deuren. Maar staat het de volgende dag toch in de krant. Um, en dat wilde hij niet. Dus dan zegt hij nou, dan noem ik het nu maar. De spelers weten het al dus dan weet iedereen het. Ja geef hem nog even als je wil. Uh, Sillen ze in het doel. Achterhoede is dan uh, Jan Maat, De Vrij, Martins Indie en Blind. Dus dat is de achterhoede zoals we hem eigenlijk wel in het Nederlands Elftal in ieder geval een tijdje hebben gezien. Maar de laatste wedstrijden eigenlijk weer niet. Middenveld is uh, met de punt naar achteren. Die punt naar achteren is Nigel de Jong. Aan de rechterkant staat Strootman en aan de linkerkant van de vaart. En de voorhoede, daar staat nu toch Robben weer rechts. Daar is hij eigenlijk een tijdje van afgestapt, maar is hij toch weer een beetje op teruggekomen... Lens vanaf de linkerkant en de spits Siem de Jong. En dat is dus wel een beetje bij gebrek aan beter. Want ja, kuit niet en Van Persie niet. En dan daarachter zou je nog kunnen nadenken over bijvoorbeeld... nou ja, Huntelaar geblesseerd van Wolfswinkel. Maar die zijn er allemaal niet en dus nu Siem de Jong. Ja. Die wedstrijd tegen Japan is zaterdag, eh, zaterdagmiddag. Wordt gespeeld in Genk. Waarom wordt die wedstrijd in Genk gespeeld in België? Nou, dat wordt eigenlijk nog gekker als ik zeg dat komt omdat Japan thuis speelt. <laughs> Zeker. Um, maar dan zou je misschien aan Tokio denken of uh, iets dergelijks. Maar dat is het niet zo. Nee, Japan speelt formeel thuis. Die zijn de organisator van die wedstrijd. Um, die zijn natuurlijk wel zo slim om dat in Europa te doen. Want het leeuwendeel van de spelers, ook voor Japan geldt dat inmiddels, speelt in Europa. Um, en als je tegen Nederland wil voetballen midden in het seizoen... moet je niet dat in Japan willen doen. Maar als je organisator bent van de wedstrijd... in dit geval Nederland-Japan... Dan mag die wedstrijd niet in Nederland. Want wij zijn dan het uitspelende land. En dan mag die niet in Nederland worden gespeeld. Ja. Toen heeft Japan gezegd. Nou ja, dan zoeken we wel iets zo dicht mogelijk bij jullie. Dat is voor iedereen dan het handigst. Dus dat had in theorie ook Brussel kunnen zijn. Of uh, Gelsenkirchen. Maar ze hebben vroeg geen gekozen. Ja, nou, om het dan nog gekker te maken. Morgen wordt er getraind in Amsterdam. En dan gaat de ploeg s'avonds naar Maastricht. Per vliegtuig. Dat uh, schreeuwt om uitleg. Van Gaal geeft het. Nou, dan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 want als ik naar uh, het vliegveld ga, word ik altijd betast. Niet omdat ik een goddelijk lichaam heb. Nee. Dat niet. Maar omdat ik heel veel uh, roestvrij staal in mijn uh, lichaam heb. En dat piepje gaat altijd af. Dus ik word altijd betast. Dus ik ga daarom liever met de bus. Dus wij gaan naar Stoetkart met de bus. Wij zaten in de file van 2,5 uur. Ja, dat zegt genoeg, Bas. Je ja, komt toch in Nederland niet in de file van 2,5 uur. Ja, ik, wel, ik vond het wel een ontboezeming. Dat hij uh, wordt betast ook <laughs> keer op het vliegveld. <laughs> um, nou kijk, er nog wel een heel klein zinnetje aan vooraf. Eigenlijk aan zijn, uh, de, de, de, de vocale bijdrage van, uh, van Gaal zo even. Namelijk dat dat programma van de 11 elftal redelijk vol zit. Dus ze moeten op bepaalde momenten. Of ze moeten niet, maar dat willen ze. Eten en rusten en trainen. En als je in dat stramien doorgaat, Ook bijvoorbeeld morgen. Dan kan je dus eigenlijk niet eerder weg richting Maastricht. dan En dan komt het verhaal van Van Gaal, 6 zes uur. En dan heb je kans dat je in de file staat. Want anders zou je zeggen nou dan ga je lekker smiddels om drie uur rijden. Maar dat zit er dus niet in. Hm. Um, dus in die zin. Ja het, het komt een tikkeltje overdreven over. Dat snap ik wel als je voor een oefenpotje in België met een vliegtuigje gaat. Maar goed als het de beste oplossing is. En je voorkomt daarmee een hoop hijza. En uh, ja ze dus ja. zullen het geld er wel voor hebben. Dan moet je het lekker doen. Ja hoe ga jij? Privé helikopter, dat is wel, Toch wel, ja, toch weer. Ja, hij is weer gerepareerd, heel was stuk. Ja. Oké, okay, dankjewel uh, de eronder, Bas. Ja, zeker, goed. Dankjewel, we gaan uh, ja. naar uh, playoff wedstrijd WK tussen Mexico en Nieuw-Zeeland. Wedstrijd is om half tien begonnen. Hans Westerhof in Mexico, goedenavond Hans. Hai Robert, goedenavond. Lekker weggezonken in de bank, bak chips erbij, lekker uh, Mexicaans biertje en televisie kijken neem ik aan. Ja, nou die laatste, de laatste klop. Het eerste de in de diertje heb ik gezegd Het is hier pas half drie, hè? Ja, je mag een. Nou, oh, over drie, je een kwart over drie. Ja, Maar je mag je geluid van de tv best aanzetten, want dit klinkt wel heel steriel, moet ik eerlijk zeggen. Oh, nou ja, dat doe ik uh, <lacht> met alle plezier hoor. Wacht even, dan moet ik mijn ineens een, een apparaatje erbij pakken. En dan zeggen ze, nou ja, als je uh, echt waar is natuurlijk in het stadion, want er zit 100.000 honderdduizend. Ja, ja, ik heb ik er een het Ik heb voor, voor een partij uh, tegen, uh, tegen Nieuw-Zeeland, maar het is wel waar. Hoeveel staat het? Want jullie zijn drie kwartier bezig nu? Het is 3-0. Voor? Ja, wat ja, ja, voor? <laughs> uh, 0 voor Mexico. Nee, oh. maar kijk, er, uh, het verschil is natuurlijk gigantisch. En eh, uh, ja, überhaupt ook hier wordt het wel, ook, is het sowieso een schande dat, uh, dat we dit wedstrijd moeten spelen. Ja. Want in een eh. Uh, uh, in een, in een groep in Midden-Amerika en Noord-Amerika. Nou, dat, dat is dus met, met Amerika, met Panama, met Costa Rica. Die zijn allemaal boven Mexico geëindigd. Dat is natuurlijk een uh, aardig schande. Het is wel raar dat ze in Midden-Amerika het, het uh, vier plaatsen hebben. Als we dan drieënhalf. Want nummer vier speelt dan een playoff, Maar... Uh, uh, maar ja, goed, uh, Amerika moet altijd meedoen. Dat zal wel commerciële redenen hebben. Ja. En uh, uh, dus, dus uh, we hebben zeg maar, nog heb steeds... al een kans tegen Nieuw-Zeeland. Zeg maar, jij bent nog steeds... Ik ben al Ja, dat wou ik je net zeggen inderdaad. Het valt nu gelukkig zelf ook op. <laughs> um, um, uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dat, dat, dat het, uh, je zit in, in Mexico nog steeds vanwege je bemoeienis bij Chivo de Guadalajara, neem ik aan. Bij Chivas. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik zit... Ik werk als directeur, technisch directeur deportieve op het moment bij Pachuca. Oh ja, Pachuca. Neem me niet kwalijk. Ja, ik leef nog even ja, een paar ik jaar terug. Ik heb ja. bij was gezeten en uh, nou, weer zijn, zijn de gesprekken met Chivas ook weer gaande om weer terug te keren. Maar dan weet ik niet ook dat dat wel zal uh, gaan doen. Ja, want uh, ja, de, ja, natuurlijk. Je, je, je, ben, je was van plan om terug te komen naar Nederland, maar uh, daar komt wat tussen, begrijp ik, uh, eventueel? Of? Nou, ik was eigenlijk uh, in de zomer van plan om uh, terug te gaan naar Nederland. Maar toen hebben ze me toch, uh, nou ja, meer wat gehaald om in ieder geval nog een half jaar uh, te blijven hier. Hier je dubbele toernooien, hè. Dus uh, dat, dat eindigt dadelijk in uh, midden in december. En dan ga ik naar huis. Ja, dan ga je naar maar huis. Dus ja, terug ja, dus je huis staat gelukkig nog wel in Nederland, dat dan wel ja ja natuurlijk ja, uh, nog uh, uh, even over Mexico kan je uitleggen hoe dat leeft nu in in in Mexico B bedoelt bijvoorbeeld als je nu naar buiten kijkt is het er stil op straat ja. ja als je voor de buis dat is de rekeningstraat dan zit het helemaal vol uh, hoewel de ja uh, ze hebben natuurlijk ze hebben natuurlijk heel slecht gedaan ze hebben slecht gepresteerd in de uh, ...in de kwalificatiewedstrijden. hebben we een absoluut paniek situatie. Want in de laatste drie maanden zijn er vier uh, coaches uh, voor, de, voor, de ploeg, uh, voor de nationale ploeg gestaan. Nou, dat zegt wel maar wat. Hè. Eerst uh, Tjepo, toen Tena, toen Fouzitic, nou Piocho. En nu spelen ze eigenlijk deze twee wedstrijden... ...die play-off wedstrijden, play -wedstrijden spelen ze met de, uh, met de kampioen... En ook met de trainer van de kampioenen. Maar ja, die hebben natuurlijk vier uh, buitenlanders. Ja. Dus ze spelen met zeven spelers van, uh, uh, van Amerika. En dan nog vier, uh, nou drie van Lyon en eentje van Santos. Ja. Om de dus zaak te complimenteren. Dat is natuurlijk dus heel raar. Ja. Ze spelen zonder buitenlanders, zonder Chicharro. Ze spelen zonder genationaliseerde. Maar eigenlijk hebben ze er voor alleen maar een ingespeelde uh, ploeg. Ja, je, zou kunnen, ja, je zou kunnen zeggen van nou, dat staat... Eigenlijk ja, zijn we Frank de Boer met, uh, met drie vijanden maar dat is wel wat. Drie ja. PFV's, weet ik veel. Ja, ja maar even, even terug naar die sfeer. Hè. De, hoe gaat het dan in Mexico? Hebben ze daar ook pleinen met grote schermen en zo? Ga, gaat het ook zo in Mexico? Nou, dat zou, dat zou voor belangrijke wedstrijden zou dat zeker zo zijn. Dus is natuurlijk, ik zei al, het is eigenlijk een dat we dit wedstrijd moeten spelen. Ja. Maar als je uh, straks, als ze zich gekwalificeerd hebben voor het, uh, voor het uh, mondiaal les, uh, spelen in Brazilië... Nou, dan is het een uh, gekkenhuis hier. Ja. Is het al rust? Het is nu rust, ja. ja, ja dat wel, het, wel, is rust. het was zo stil op de televisie, dus ik denk, nou, het zal wel ja, rust zijn. Ja, ik heb het nog wel even zachter gezet, want uh, nou, dan komt de reclame. De reclame ja. gaat per definitie altijd wat harder dan uh, in een stadion. Dus, uh, maar goed, zijn was een dik beter dan, uh, veel beter dan, Nieu dan Nieuw-Zeeland. Ja, ja goed. Die, die, hadden, die, die hadden twee kantjes, maar ik had het niet anders verwacht. Nee. Goed, uh, uh, we blijven het volgen. Hans, erg veel plezier met de tweede helft zometeen. Dankjewel dat je even Dank aan je de telefoon op. wilde komen. Het ging goed en uh, uh, al de best op je weg terug naar uh, je nieuwe baan of je naar je eigen huis in Nederland. Met jullie ook, hè. Oké, okay. dankjewel. Hans Westerhof. was dat vanuit uh, Mexico. Zometeen uh, meer, Dan gaan we... Dan gaan we uh, ook nog even bellen met uh, Bart Veldkamp over Perstijn, Die in het verleden beticht werd van dopinggebruik. Daar ook voor werd uh, geschorst. En wij zijn benieuwd naar die winst van de afgelopen week. En of ze nou uh, anders wordt uh, bekeken. Misschien wel met de nek wordt aangekeken. Dat horen we zo meteen van Bart Veldkamp. Uruguay heeft een heel grote stap gezet naar plaatsing voor het WK. In de eerste van de playoff tegen Jordanië won de Zuid-Amerikaanse ploeg met 5-0. Uruguay is de nummer 6 van de wereldranglijst in de ploegspellen onder andere de aanvallers Suarez en Cavani. De return is een formaliteit. Hij is over een week in Montevideo. Tot 11 uur LOS langs de lijn. That's Robert Leder. You might know of the original sin. And you might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of...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 Access en Original Sin. De Nederlandse achtervolgingsploeg doet niet mee... in de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Mexico. Er is namelijk geen geld. De KNWU ontvangt uh, geen subsidie meer van NOCNSF waardoor het programma moet worden aangepast. De Nederlandse ploeg kan zich nu niet plaatsen... voor de WK van 2014 in Colombia. En dat is een hard gelach voor renner Jenning Huizinga. Dat is natuurlijk uh, op zich jammer... want uh, als atleet wil je altijd een WK uh, rijden. Zeker omdat we nu zo goed bezig waren... Um, ja, we laten ons hierdoor op zich niet ontmoedigen. Dit geeft ook uh, de mogelijkheid om juist goed te gaan trainen. En je hoeft niet uh, drie keer naar uh, Midden- en Zuid-Amerika af te reizen. En uh, daardoor hopen we dat we wel nog, uh, nog een stapje uh, erbij kunnen doen... Richting, uh, richting de nieuwe Olympische cyclus. Maar wat doet dit, deze mededeling, met jullie als, als renners? Want je wilt toch overal meedoen en richting het WK gaan... en dan de logische volgorde vervolgens de Olympische Spelen gaan aan proberen te halen? Ja, dat is ook zo. Tuurlijk, uh, juist omdat we nu, uh, nu zo goed bezig, uh, bezig waren... Wil je, daar, uh, wil je dat ook omzetten in iets, uh, in iets tastbaars. Maar de realiteit is ook gewoon dat, uh, dat, uh, dat, er, niet gewoon, ja, dat er niet genoeg geld is. Dus... Ja, als de UCI had besloten de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen dichter bij Nederland te houden, dan had de achtervolgingsploeg wel deel kunnen nemen. Alles heeft dus te maken met geld en dat heeft de KNWU eenvoudig onvoldoende. Technisch directeur van de Wielerbond Torwald Veenenberg. Nou ja, volgens de top 10-ambitie uh, hebben sporten andere budgetten gekregen... als uh, de vorige Olympische cyclus. Dat betekent inderdaad voor baanburen en, uh, een kleiner budget. Dat betekent toch meer uh, nou, schipperen met de middelen en uh, keuzes maken... welke selectie zend je wel uit en welke niet. En dit is wel een gevolg. Normaal ga je inderdaad uh, in de vier jaar de wereldbekercyclus en het WK af. De, de praktijk leert ons dat we nu dus drie keer binnen uh, drie maanden... naar Zuid-Amerika zouden moeten. En dat is gewoon net te veel. Al die tickets, al die mensen... Mensen die naartoe moeten, alle spullen die mee moeten. Exact, exact. En ja, het alternatief is daar blijven. He, dus dan moet je daar uh, bijna vier maanden uh, verblijven. Nou ja, dan nou is Colombia en Mexico ook niet het land om een goede voorbereiding uiteindelijk uh, neer te zetten. En ook daar zit een flinke kosten, uh, kostenpost aan. Dus, uh... Maar goed, dit doorkruist eigenlijk de oorspronkelijke plannen. Ja, maar neemt niet weg dat wij bij ons doel blijven. En dat is, wij willen toch proberen aan te haken bij de internationale top. Wat we in de afgelopen twee meetmomenten wel hebben laten zien. Dus we moeten het nu anders gaan, gaan vormgeven. En ja, wat ik vooral knap vind, is de renners. We hebben het net verteld, de coach heeft uiteindelijk het verhaal gedaan. Ja, hoe ze het oppakken is toch gelijk van, nou, ja, tegenvaller. Maar we zetten de schouders eronder. Dus we zien toch wel van, ja, hetgeen we geen invloed over kunnen uitoefenen... dat moeten we naast ons neerleggen. En we gaan voor hetgeen we wel, waar we wel invloed voor op uit kunnen oefenen. En dat vind ik echt, echt heel knap. Heel zonde, want jullie waren goed bezig met een jong team. Ja, het is ook een hele moeilijke beslissing. En ik heb er ook wel wakker van gelegen. Van hoe gaan we dit nu doen? Hoe gaan we het meedelen? Het is toch ook een slecht nieuwsgesprek. Uh, maar ja, we zien ook geen andere mogelijkheid. Dus het, het moet ook gewoon. Want in Manchester rijden jullie bijvoorbeeld nog een Nederlands record? Ja, ja, we hebben nu wel, en dat was voor ons ook een bevestiging... als we echt uh, uh, heel precies uh, de ploegachtervolging met de nieuwe methodes... Eigenlijk die we de afgelopen vier jaar hebben kunnen ontwikkelen. Dus dat is echt met tijdwaarneming en vermogensmeting. Uh, dat we echt duidelijke stappen kunnen maken. Uh, maar dat geeft ook wel weer vertrouwen voor, voor de toekomst. Gaat dit nu over de ploegenachtervolging of gaat dit over het totale baanwielrennen? Hoe zit dat precies? Ja, dit is wel uh, synoniem eigenlijk voor de totale baanwielrennen. Want hetzelfde verhaal geldt voor de teamsprint mannen. Daar zitten we in hetzelfde traject. Kijken van nou, uh, uh, nog wel naar Mexico. Uh, maar daarna is uh, maar zeer de vraag of we na die eerste wereldbeker inderdaad ook doorgaan naar het WK. Um, en uh, het enige waar we wel op ingezet hebben zijn uh, de Teamspint uh, Vrouwen. omdat op dit moment het meest uh, krachtige programma is. En dat ook jonge uh, meiden zijn die ook echt die ontwikkeling uh, het meest nodig hebben. Hè. Dus, dus de jongens van de duurploeg. Uh, de, de achtervolging, die zijn al over het algemeen wat meer ervaren. Die hebben ook een aantal ook al Olympische Spelen gereden. En die kunnen ook nog een wegprogramma rijden voor baansprinters. Dus is het puur alleen baantraining en krachttraining. En meer is er eigenlijk niet. Even slikken en weer doorgaan? Uh, ja, en uh, vooral ook kijken naar meer mogelijkheden. Hè. We kijken zelfs ook naar uh, crowdfunding, uh, extra sponsormogelijkheden. Dus wij willen eigenlijk ook als bond geen enkele optie uh, openlaten En uh, op zoek naar, uh, naar mogelijkheden, ja. Zou je zelfs kunnen zeggen, als je geld weet binnen te halen via crowdfunding, dat misschien het oude plan alsnog uh, uit grond gestampt kan worden? Nou, goede vraag. Uh, maar uh, als dat mogelijk uh, geweest zou zijn, dan hadden we wel gekeken naar, dan doen we toch deze wereldbeker en dan kijken we waar het schip strandt. Uh, maar dat verschil daartussen is te groot om op korte termijn uh, uh, voldoende geld voor het hele cyclus binnen te kunnen halen den Berg tegen Angelo Terwiel. We gaan naar het schaatsen, want Claudia Pechstein... verbaasde vriend en vijand afgelopen week einde... bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary. 40 plus. En het laatste woord is voor Claudia Pechstein. En dan is de vraag of Sablikova Pechstein hier van de overwinning afhoudt. Dat lukte niet. Het Olympisch jaar kon niet beter beginnen... voor de kopvrouwen van de ploeg Missy Sochi... Ja, Claudia Pechstein, 41 jaar, eh, was zoals ze al zo vaak in haar carrière... de snelste op de drie kilometer. En daarmee is duidelijk dat de schaatswereld nog altijd rekening met haar moet houden. Eh, en dat ze in Sochi gewoon nog mee kan doen om de medailles. Een portret van Claudia Pechstein. Ze is in ieder geval vlot weg. De starter laat haar gaan. Ze belooft wat, maar op de vijf kilometer is dat natuurlijk niet zo belangrijk. Het gaat meer hier om de eerste bocht... Die gewoon in één lopen. Ze heeft een loopbaan achter de rug om u tegen te zeggen. Een loopbaan die bijna 25 jaar geleden begon. De geboren Oost-Berlijnse werd in 1988 al derde bij het WK voor junioren. Namens de DDR, toen nog. Bij de Spelen in Alberviel in 1992 haalde ze haar eerste Olympische medaille. Brons op de 5 kilometer. En twee jaar later werd dat goud. Bij de Spelen... In Lillehammer. 21 was ze toen. Maar kom ze aan dat wereldrecord. Het gaat nu natuurlijk ook moeizaam. Het wereldrecord staat op 7, 13, 29. 7, 13, 29. Daar komt ze niet aan. 7, 14, 37. Wat een tijd voor Claudia Pechstein. Bijna 20 seconden van haar record. En Joachim Franke gaat onderuit terwijl die Claudia Pechstein probeert op te vangen. Wat zijn deze twee blij. Ja, natuurlijk. Claudia Pechstein. 7, 14, 7, En acht jaar later in Salt Lake City pakte ze haar vierde gouden plak. Weer op haar favoriete afstand, de 5 kilometer. Toen ten koste van Greta Smit, trouwens. En daarmee behoorde Pechstein definitief tot de allergrootste. Daar kunnen we alleen maar bewondering voor hebben. Daar kan Greta Smit ook alleen maar bewondering voor hebben. Ze moet zich vooral niet verdrietig voelen, Smit. Want dit is een groot kampioen die hier naar de streep rijdt. In een nieuw wereldrecord van 646-91. Voor het eerst in de geschiedenis van het Olympisch schaatsen is er een schaatserijder die bij vier om een volgende spelen op dezelfde afstand de medaille haalt. Überhaupt de medaille haalt bij vier opeenvolgende een volgende spelen. Brons in overviel, Goud in hamar, Goud in nagano en waarschijnlijk Goud, maar zeker een medaille hier in Salt Lake City voor een groot sportvrouw. In totaal haalde Pechstein vijf gouden Olympische medailles, werd ze veelvuldig kampioen op de WK afstanden, werd ze drie keer Europees kampioen allround en ook nog een keer wereldkampioen allround. Kortom, de hoogste treden van het podium beklimmen was voor haar routine geworden. Claudia Pechstein. Het was een periode zelfs zo populair... dat ze in programma's als Wedden Dat in Duitsland optrad. En als je op de grote bank bij de beroemde presentator Thomas Gottschalk mocht zitten... dan telde je mee in Duitsland. We zijn stolz op alle. En uh, hebben drie onze koninginnen hier. Ze komen alle van ijs. Ik begruus Claudia Heckstein. Maar mensen die hoog klimmen, vallen ook het hardst. Aan haar goede naam kwam in 2009 drastisch een eind. Toen werden er onnatuurlijk schommelende bloedwaardes bij haar geconstateerd. Bij het WK Allround in Hamar. Doping, oordeelde de Internationale Schaatsbond. Ze werd voor twee jaar geschorst. En dus dachten velen dat een wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City in 2009 haar laatste... Het is het 360ste rennen van Claudia Pechstein. bij een grote internationale wedstrijd. Maar wat is dat alles nog wert? Die grote ervallen, die fantastische zeiten. die dopingvoorwürfe hebben viele vraagtekens opgeworpen. Maar Pechstein verzette zich fel tegen de schorsing. Ze zou een erfelijke aandoening hebben die haar vader ook had. En daardoor zouden haar bloedwaardes zo afwijken. Duitse artsen geven haar gelijk. En dus wil Perstijn rehabilitatie. Zodat ze niet altijd zou worden weggezet als die schaatser die in het verleden betrapt is op doping. Deze ongerechtigheid, daar kan ik waanzinnig worden. Alsof dat krotst me echt aan. Dat wordt immer, egal, wanneer nu geschreven wordt, Pechstein zo en zo in plaats drie. Dat is die die daarmee gespeld wordt en zo verder. Dat wordt immer aanhängig zijn. En dat is even dat wat man niet meer loskreekt. En die rechtszaak loopt nog steeds. Pechstein eist een gigantische schadevergoeding van de ISU, de internationale schaatsbond, van zo'n vier miljoen euro. De uitspraak in die zaak wordt pas volgend jaar verwacht. Maar ik irriteer de ISU het meeste door gewoon op de schaats te presteren, zegt Pechstein. Geld is niet het belangrijkste. Eigenlijk is niet geld dat ziel, maar mijn recht is dat ziel. Mijn recht uh, mag ik hebben en als die ISU bezahlt, dan is dat een vrijsprook uh, voor mij. Het uh, beste is wat men kan dat ik leisting breng. Ik geloof dat ik de ISU meest En dat ze een vechter is, bewijst ze ook op de baan. Ze hoort op haar leeftijd, zelfs na haar schorsing, nog steeds tot de beste. En ze wil haar definitieve gram halen in Sochi. Nog één keer goud pakken op de vijf kilometer. Die rit is op 19 februari volgend jaar. Drie dagen voor haar 42e verjaardag. Ja, ja, dat zei uh, Tim de Wit. En uh, afgelopen weekende deed ze dus weer Perstijn. En na haar zegen uh, trok Perstijn voor de camera zijn lange neus naar de ISU. Letterlijk. Want ze is nog steeds boos op de internationale schaatsbond. Ja, natürlich bin ich noch böse, weil ich habe niemals gedopt und von daher die ISU hat ein Fehlurteil äh, mir durch den Kass äh, dort. Entschuldigung, op den Weg gegeben. En dat Fehlurteil steht immer noch im Raum. En dat moet van de ISU korrigiert werden. Ze kunnen immer nog zeggen dat ze damals, vielleicht niet op dem neuesten stand der Medizin waren. Kunnen ze entschuldigen, kunnen alles machen. Ik stee daartoe ook bereid, mich zu vergelijken. Maar de ISU zegt immer noch: The case is closed. En dat ärgert mich zeer. Ja, Pech. zegt dus nooit doping te hebben gebruikt. De ISU heeft volgens haar een verkeerd vonnis geveld. Dat staat nog steeds overeind. En dat moet de ISU corrigeren. Uh, ze kunnen zeggen dat ze toen niet de nieuwste methodes gebruikten. Maar ze mogen me vergelijken. De IJU zegt dat de zaak gesloten is en dat irriteert me enorm al dus zijn. Schaatscoach Bert, Bart Veldkamp, goedenavond vanuit Salt Lake City. Goedenavond. Je staat er middenin. Uh, uh, wat, wat, wat denk je als je dit hoort? Ja, ze heeft al jaren een hele goede PR-campagne gaande. Dat, uh, dat kan je haar niet verwijten. Mm, ja. <tacht> Ja, dat, dat is het, ja. Ik bedoel, ze maakte een mooi, euh, mooi verhaal van. Maar ja, ja euh, ik heb zo mijn twijfels. Ik heb überhaupt betwijfeld met mensen uit het Oost-Duitsland Oost verleden, waarvan onomstotelijk bewezen is dat die mensen totaal euh, geprogrammeerd waren op tal van euh, systemen, allemaal doping. Ja, zij is daar nog steeds een, een product van. Ik bedoel, zij heeft nog gewoon op voor Oost-Duitsland gereden en is daar groot geworden. Uh, dus ja, zij heeft voor mij alles schijn tegen. Hmm. Op basis waarvan? Nou, dat leg ik net uit. Ja, maar toch niet alleen op basis van, van, van, van haar afkomst waar ze vandaan komt. Nou ja, da, dat... daar, heerst nogal, daar, heerst nogal, daar heerst nogal een aardige andere mentaliteit. En ja, en, uh, ja, en ik, ik, ik, ik, ik vertrouw nog steeds wel op de, de, de, de uitslag van de, van de waardes. Ik heb daar wel het een en ander over vernomen... en wat meer ingezien. En ja, dat is allemaal... Uh, ja, zeer discutabel. Nou, verklaar je eens nader, want... De, de, de... Nou ja, dat soort, die waarden, die, die, die schommelen niet zo snel, weet je wel. En dat, uh, dat staat ook in al die rapporten. En natuurlijk zijn er medici die zeggen van niet... en er zijn medici die zeggen van wel. Dat haal je altijd. Maar ja, voor, voor mij is er nog steeds alles schijn tegen. En uh, ik, uh, ik heb respect voor de hoes... zich weer door te vechten. Dat vind ik knap, als je dat kan onder deze omstandigheden. Um, aan de andere kant zegt het ook veel over het damesgaat op dit moment... dat dat niveau natuurlijk niet zo heel erg goed is. Zij rijdt al twaalf jaar dezelfde tijd. Nou is dat wel knap, maar de rest rijdt niet harder. En dat is ook wel een beetje het verhaal. Maar, e, e, ja, maar is de basis dan ook iets van het hele verhaal... dat het bloedpaspoort dus blijkbaar niet onomstotelijk bewijs is? Nou ja, ik denk dat het bloedpaspoort wel degelijk een, een, een bewijs is. Het, uh, daar staat, die regels zijn er ook nog steeds. En daar worden nog steeds mensen op... Uh, veroordeeld en gecontroleerd. En uh, <coughs> zij heeft... Uh, uh, alleen zij zegt dat het aangepast is. Nou ja, volgens, is uw, volgens de regels is het niet enorm veel aangepast. In ieder geval niet zo dat zij nu ineens uitgaat... met alle waarden die zij heeft getoond ooit. hoor mm -hmm. Dat is niet het verhaal. Dat wordt gesuggereerd en dat zeg ik dus. Ze heeft een goede PR-campagne. Ja. Ze heeft de zaak aangespannen nu, ze eist miljoenen. Uh, ja. Er zijn ook heel veel schaatsers... zoals uh, Johnny Davis, Cobref, uh, Jenny Wolf... die haar wel steunen. Wa ja, daar ben je Doe? wel geschrokken. Ja, daar ben je even geschrokken? Ja, ja, daar schrik ik wel van, ja. Waarom? Maar goed. Ja, ja, dat, dat, ik, ik vind dat ik, het, blijft, het blijft voor mij uh, gewoon de mentaliteit die ooit in oost duitsland eerst met de Oost-Duitse coaches waar zij nog jaren mee heeft gewerkt. Ja, dat heeft gewoon heel veel schijn tegen. Dat is gewoon uh, erg lastig om dat uh, om te draaien. te zeggen van, uh, goh, wat zijn wij... Uh, dat zijn wij netjes met z'n allen. Nee, ja. dat gaat bij mij gewoon niet in. Wordt over gesproken? Dus uh, nou, de schaatsjes ja, onderling? Weet, uh, ik, ik, ben al, ik ben alweer een van degenen die zijn back opentrekt, trekt. Maar uh, ik weet wel wat de rest denkt. En dat zit niet ver bij mij vandaan. Sorry, want het laatste verstond ik niet helemaal. Je, je weet wat de rest uh, denkt. En wat is dat dan? Nou, dat zit niet ver bij mij vandaan. Oh zo. Maar ik kan niet, kan niet voor anderen praten natuurlijk. Maar er zijn heel veel mensen niet zo heel blij met dat rondgerij, rondgeblair en... Uh, van mevrouw Perstijn. <laughs> zie, zie je daar wel een tweedeling in ontstaan ook? Nou, nee, maar iedereen, iedereen is met zichzelf bezig. En nogmaals, het is een leuke PR-campagne. En zij, zij creëert allerlei uh, dingen. Dat doet ze heel goed. Marketing kan je er niet van wijten. Maar joh, de rest van de wereld, die rijdt rond. En die, die, die, die, die aanschouwt het. Hm. En uh, sommigen vinden het leuk. En dan denken van, joh, stout op. Ja. Perstijn, uh, de eerste spelen waren 92. Weet je nog? Was je ook, ja. ook bij? En had je, toen ja. gelijk, had je toen gelijk al iets van deze dame vertrouwd? niet? Nou ja, dat was natuurlijk altijd Oostda Oostblok. Dat was altijd. En het laat ook allemaal onomstotelijk bewezen dat dat dus altijd zo is geweest. En ja, dat, dat was een soort aanname. Die nam, dat nam je aan. Ja, oké, okay, dat is zo. En je wist dat het bij de mannen minder effect had als bij de vrouwen. Dus uh, ja, ik had er nooit zo heel veel last van, zeg maar, in mijn, in mijn beleving... Maar ja, je wist natuurlijk dat er in de, in de, in de vrouwensport, in tal van alle takken van sport, dat dat breed, breed ja. aanwezig was. Ja. Uh, ondertussen ben je ook gewoon coach van, uh, van Bart Spinks natuurlijk nog steeds, de Belg. Ja. ja. Uh, hoe gaat het met de crowdfunding uh, van hem? Gaat het goed? Ja, goed, dat loopt nog steeds. We hebben natuurlijk nu wel een goede hoofdsponsor erbij. Dus dat, uh, dat maakt wel het verschil. En de crowdfunding, die, uh, dat zijpelt nog een beetje door. Mm. Ja, nog niet echt uh, de wereld, maar ja, dankzij uh, Stressless kunnen we aardig goed uh, doorgaan. Ja, nou ja, omdat het tegenwoordig door meer sporters uh, wordt gedaan. Hè. Dus ik vroeg me eigenlijk ja, ja, of, of dat nou zeker. echt uh, iets is waarvan je zegt van... nou, dat, dat zou ik maar doen, want daar uh, haal je nog ja. genoeg geld uit. Ik zou het zeker doen, ik zou het zeker doen. Ik zou uh, sowieso creëren je, creëer je fan, fanscharen. Mm -hmm. Dat is ook altijd goed, dat is ook weer voor echte voor, voor sponsors goed. Dus het is tweeledig. Het is dus niet alleen maar gelijk geld ophalen, maar je creëert ook een platform. Uh, wat je kan laten zien aan je sponsors, dat je actief bent met je fan, met je, uh, met je achterban. En uh, ja, dat heeft altijd weer extra waarde. Dus ik zou het zeker... Ik zie het als en-en, je gaat en sponsors zoeken en, en je zorgt voor een enorme social media... en een soort crowdfund-achtig verhaal achter je bestaan. dan. Uh, dan doe je allemaal. Ja. Uh, uh, Bart, dank je wel voor, uh, voor je commentaar. Um, uh, blijf genieten en uh, doe de goed aan, Claudia. <laughs> Zal ik doen. Dag. Uh, ja, voor het eerst uh, doet het Nederland op de komende Olympische Spelen mee aan het onderdeel snowboardcross. Dat lijkt een beetje op dat BMX'en met uh, de crossfietsen. Uh, met z'n zessen een parcours af met de uh, bochten en schansen. En de snelste die wint dan. De Nederlandse troef in Sochi is Bel Berghuis. En hoewel ze helemaal zeker is van de Spelen is ze op haar site een ludieke actie begonnen om geld in te zamelen. We hadden het er net al over. Op die manier hoopt ze op de perfecte voorbereiding. Edwin Cornelissen die zocht Bel Berghuis op. Nee, dit is niet de sneeuw van de Zwitserse, Oostenrijkse of Franse Alpen. We treffen Belberghuis in de Indoorhal in Zoetermeer. Voor het idyllische plaatje komen we dan toch terecht op haar website. Daar vinden we al meteen de mooie bergtoppen. En daar zien we Bel vliegen met op de achtergrond een strak blauwe lucht. En daar kunnen we aanklikken, Shopbel naar Sochi. Ja, klopt. Ik ben een crowdfunding initiatief begonnen. En ja, dat is Shopbel naar Sochi. Ja, dat betekent in de praktijk dat mensen dus dingen voor jou kunnen kopen. Ik ga eventjes hier op het tabblad drukken. Hoe werkt het staat hier? Ja, je moet dus klikken op het product dat je wilt hebben. Maar dat is dus een product wat de mensen kunnen kopen voor jou. Aan wat voor producten moet je denken? Nou, ik heb 60 producten in een shop gezet. En dat is echt van een rolletje sporttape van 7,5 euro tot een videocamera van 1900 euro. Het zijn allemaal uh, spullen die ik nodig heb om te, te presteren in Sochi. En natuurlijk staan er ook een aantal dingen uh, erin die gewoon lekker opvallen. Want uh, die moeten er ook tussen staan. Zoals? Uh, Spongebob pyjama of uh, McDonalds of uh, ja, dat soort dingen. Ja, ja. Dat is meer een beetje ludiek dan eigenlijk? Ja zeker. dat is gewoon voor het lol. Bedoel, uh, topsport wordt natuurlijk absoluut niet één op één gelinkt met McDonalds. Maar daarom is het wel leuk. Waarom heb je deze actie eigenlijk nodig? Nou, ik ben nu uh, de enige die uh, op het hoogste niveau uh, traint. En uh, ja, daarom uh, komen er heel veel kosten mijn kant op. Tegelijkertijd zag ik, je hebt uh, trainingskampen gehad hè, in Zuid-Amerika, Chili, Argentinië. Waarom ga je dan zo ver weg? Omdat daar gewoon winter is en de omstandigheden daar het beste zijn om te trainen. Dus uh, je moet ook uh, ja, kiezen voor kwaliteit en zeker in een jaar voor de Spelen. En uh, dat was voor ons de beste weg om ons voor te bereiden. En uh, daar voel ik nu al uh, voel ik daar profijt van. Niet voor niks dat Bel Berghuis in Zoetermeer is. Niet alleen om even op het boord te staan, maar ook om gepresenteerd te worden door de Nederlandse skivereniging als Olympische deelnemer. Ja, ze is 28 jaar, komt uit Breda en is al sinds haar kinderjaren op de pistes te vinden. Bel Berghuis. Dat zie je niet met doodhoofd, maar dat voel je wel als je snowboard. En dat betekent veel vragen over het snowboardcrossen en alles wat daarbij komt kijken... Dus hier is die één gat eraf. Ja, over de hele lengte. Over de hele lengte. We horen je praten met de journalisten tijdens de presentatie over je board. Want ik denk dat het voor veel mensen nog wat onbekende tak van sport is. Snowboardcross, een beetje BMX'en, maar dan op de snowboard zou je kunnen zeggen. In hoeverre is het materiaal essentieel in deze sport? Ja, het is toch waar je het om moet doen, weet je. Ik bedoel, of je nou een raceauto race auto racet, uh, of een snowboard race. het materiaal moet perfect zijn. En ja, dat gaat tot in de precisie, hè, horen we je vertellen. Want uh, wat is er zo speciaal aan het board van jou? Nou ja, ik laat mijn boards bouwen in uh, Zwitserland en uh, ja, die moet gewoon op mijn karakter, op mijn wat ik leuk, wat ik fijn vind rijden. Ik moet me daar 100% op voelen en uh, daarbij moet ik ook gewoon het snelste zijn. Dus uh, je hebt met allerlei facetten te maken van hoe groot moet ze zijn, hoe lang, wat is de effectieve kantenlengte, de radius. Er komt veel bij kijken. En als je het spiegelt aan je karakter, waar, waar moet dat bord aan voldoen? Aan de ene kant speels. Uh, het mag niet een te serieus bord zijn. Het moet een beetje agressief zijn. Ik, bedoel, ik ben iemand die met heel veel gevoel rijdt, dus ook in één keer heel veel input in mijn snowboard kan stoppen. En dat moet de snowboard wel teruggeven. Het worden jouw eerste Olympische Spelen. Hè? Als je kijkt naar je kansen, kan je zeggen dat je bij de snowboardcross van favorieten kan spreken? Of is iedere race toch weer ja, onvoorspelbaar? Iedereen is wel onvoorspelbaar. Alleen uh, je hebt toch wel een aantal favorieten die uit Canada komen. Die, die gewoon heel stabiel en heel goed rijden. Die gewoon uh, ja, een stukje meer kwaliteit in bepaalde bewegingen hebben. En dat ook heel erg hebben uitgebuit uh, in hun trainingen. En uh, ja, dus uh, kwalitatief de hoogste trainingen draaien. En uh, ja, Dat zijn wel een aantal favorieten. En daar wil je wel tegen winnen. Hoe ver ben jij daarin? En hoe, waar sta jij? Ik denk dat wij heel goed op weg zijn om, uh, om dat kwaliteit ook te vertalen in onze trainingen. Ik uh, rijd nu redelijk standaard top 12. En uh, ik hoop gewoon daar uh, nog een stapje bovenop te doen. dit seizoen. Want als ik even terug ga naar de site, volgens mij zag ik ergens staan... help bel aan een medaille in Sochi. Hè? Want dat is wel een beetje jouw doel, een medaille halen. Ja, absoluut. Ik, bedoel, uh, ik kom daar niet om uh, gewoon maar mee te doen. Ik kom daar ook gewoon om te winnen. En uh, ja, je wil daar, ik wil daar zo in de, gewoon in de top 6. Dus uh, we, rijden, we racen met 6. En ik wil in de allergrootste finale staan in, uh, in de wereld op dat moment. En dat is de finale op uh, Olympische Spelen. En daar wil ik niet alleen meedoen, daar wil ik presteren. Even kijken hoor. We zien daar staan benzine, sokken, snowboards, maaltijden, fietsen, balanceboards. Even de shop openen. Een ah, een teddybeer. Groot grote snitsel. grote de wasserette. Hoeveel wil jij uiteindelijk eigenlijk inzamelen met deze actie? 10.000 euro. Dat is flink. Ja, dat klopt. Maar en hoe ver is... ben je? Uh, bijna halverwege. Wat krijgen ze er eigenlijk voor terug, die mensen? Eigenlijk een stukje ervaring en een stukje gewoon een beetje meeleven met mij naar de spelen. En uh, na de spelen wil ik gewoon een feest geven. En wil ik ook iedereen gewoon persoonlijk bedanken. En uh, persoonlijk uh, dat ze mij vragen kunnen stellen over hoe is dat nou op de spelen? Wat zijn je ups en downs? En dat ze me gewoon... Een stukje gewoon eigenlijk een, meer een beetje meeleven naar de Spelen toe en na de Spelen. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn. I'm Franklin en Think. Het is 10 minuten voor 11. De Indiaanse cricketspeler Sajin Tendulkar stopt ermee. Hij speelt deze week zijn laatste testmatch met India tegen de West-Indies. Tendulkar is een absolute grootheid in zijn sport. In India is hij misschien wel een halfgod. Een van de meest legendarische spelers ooit. 40 jaar is hij. En deze week is hij voor het laatst te bewonderen als cricketer. Nu dus bezig met zijn afscheidstournee. Aan de telefoon is Jeroen Smits. Voormalig international van de Nederlandse cricketploeg. Goedenavond Jeroen. Probeer eens te omschrijven hoe groot een Dulker is. Ja, je bent half God, maar uh, ik denk dat het een hele God is in India. India die heeft natuurlijk niet veel uh, sporten waar ze in uitblinken. Maar cricket is uh, in ieder geval één van die sporten. En, en uh, ja, het hele land kijkt al jaren en jarenlang naar zijn prestaties. En, ja, deze man is een grootheid. Echt, uh, niet alleen in India, maar over de hele wereld. Uh -huh. En uh, dat kan je wel zien aan zijn prestaties. Meer dan 100. Uh, uh, 100 keer 100 runs gemaakt in een internationale wedstrijd. Nou, dat heeft nog nooit iemand gedaan. Uh -huh. En uh, hij staat zowel bij de testwedstrijden als bij de eendaagse wedstrijden. staat hij verreweg bovenaan met het uh, aantal runs. Dus ja, een absolute topspeler. Heb je hem wel eens ontmoet? Uh, ja, ik heb er zelfs een aantal keer tegen mogen spelen. En uh, ik ben zelfs een van de gelukkigen geweest die mij heeft uh, mogen uitvangen. Maar uh, ja, een hele rustige speler, uh, uh, bescheiden man. En dat is eigenlijk ook wel uh, wat een beetje kenmerkt en siert. Iemand met zo'n uh, staat van dienst die uh, eigenlijk uh, geen wilde uitspattingen heeft. En uh, ja, uh, zeker in een land als India waar die echt uh, ongelooflijk uh, uh, vereerd wordt. Overal waar die komt. Ja, dan blijft hij gewoon heel normaal en rustig. En uh, ja, daar zouden topsporters wel als een voorbeeld aan kunnen nemen. Wat maakt hem nou uh, zo goed in de cricketsport? Nou ja, voornamelijk zijn temperament. Ik denk dat hij niet in de war raakt als hij een keer een mindere score maakt. Want je hebt natuurlijk altijd als sporter dat je even een mindere periode verkeert. Maar bij hem is een mindere periode is toch nog wel een periode die voor een normale sporter gewoon op een goed niveau is. Dus hij, hij heeft zijn ondergrens heel hoog liggen. En uh, dat zie je ook wel aan zijn gemiddelde. Ze dus zitten uh, ruim boven de 50 runs per wedstrijd. Nou, dat, uh, dat is ongekend. En uh, het is echt wel iemand die uh, uh, een sieraad voor de sport is. Dus morgen een, uh, een zwarte dag misschien wel, omdat hij uh, afscheid gaat nemen. Een man met uh, geen enkel schandaal op zijn naam. En een, uh, ja, een grootheid. De little master wordt hij genoemd. En uh, niet zonder een reden. Ja. Cricket is onze religie, ten dulke is onze god. Hè, wordt er ook wel gezegd. Uh, de druk op zijn schouders was, uh, was altijd enorm, kan ik me zo voorstellen. Met al die mensen die uh, over zijn schouder meekijken. Hey, hey, hey, heb jij de indruk dat hij ooit die druk wel heeft gevoeld? Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat hij dat niet voelde. Maar uh, ja, het, je kan het een beetje voorstellen met het, uh, uh, het EK of WK voetbal wat wij hebben. Dat een heel land achter zo'n team gaat staan. En bij hem is dat zijn hele carrière geweest. 16 jaar was hij toen hij zijn debuut maakte. En hij is nu inderdaad in de 40, bijna 41. En zijn hele leven lang rekende iedereen erop... dat hij iedere wedstrijd dat hij inkwam niet maar 100 runs zou maken. Nou, dat, is, dat is bijna onmogelijk. Maar hij maakte het toch elke keer weer waar... En met een gemiddelde van 50, dat wil dus zeggen dat hij één op de twee keer dat die honderd runs maakte, nou, dat, dat heeft nog nooit iemand gepresteerd in de cricketwereld. Uh, na Don Bradman, wat een grootheid is in de, in de cricketgeschiedenis, inmiddels al lang overleden, ja, is dit nog een levende legende. Toen je hem ontmoette toen je tegen hem speelde, uh, was dat voor jou ook een uniek moment? Ja, ja, absoluut. Zo'n man die uh, hij is heel gesloten en ik, ik heb hem vier, vier, of vijf keer tegen hem gespeeld en uh, uiteindelijk uh, heeft hij wat woorden tegen me gezegd. Maar uh, ja, de eerste keer was het niet meer dan hoi en hallo. En uh, ja, daarna hebben we een paar, uh, paar regels uh, uh, uh, gesproken met elkaar. Maar het is niet, nooit veel geweest. En ik heb ook niet de indruk dat hij dat nou, naar andere mensen wel deed. Hij, hij was heel bescheiden, heel uh, op zichzelf. En daardoor ook misschien wel een beetje de druk van zichzelf uh, wegnemend. Maar uh, mm. ja, geen, uh, geen lange gesprekken met hem gevoerd. Nee. Heb je, wel een, uh, je hebt wel een foto gemaakt hè, dat je naast hem stond, toch? Uh, nee, dat hebben de fotografen voor mij gedaan op het moment dat ik hem uitving... Daar is een hele mooie foto van. Ah, kijk aan. Die koesten je. Ja, absoluut. Ja, dat kan ik me zo voorstellen, ja. Goed, de, um, um, ja, je zegt ja, de, crick, de cricketsport gaat eigenlijk veranderen vanaf morgen. Is dat een beetje wat je bedoelt te zeggen? Nou ja, misschien wel. Zo'n man die, die, die zoveel kwaliteiten heeft. En uh, ja, nogmaals, ik zeg het toch een keer. Want zoveel druk heeft hij iedere wedstrijd gehad. En... Uh, ja, hij heeft nooit een uitspatting gehad. Geen, uh, geen uh, gekke schandalen. Nee. Nee. nee, en, en, en echt een, uh, een gentleman voor de sport. Maar voornamelijk door zijn kwaliteiten die hij in het veld bracht. Ja, uh, het zal zeker een gemis zijn. En, uh, nou ja, ik ga zeker kijken en uh, velen met mij. Ja. Maar uh, we zullen hem zeker missen. Ja. Goed, dankjewel Jeroen. Voor alle duidelijkheid, Sachin Tendulka, daar hadden we het over. Hij is niet overleden, want hij, is, hij stopt gewoon met, met cricket. Uh, dankjewel uh, Jeroen. We gaan nog even naar Mexico. Uh, Hans Westerhof, die zit nog steeds op de bank met de televisie aan. Hans, even tussenstandje. Ja, Laatst gemelde stand was 2-0. Hoe is het nu? Het is inmiddels 3-0. Oh, nou dat is uh, appeltje-eitje toch lijkt mij zo. Ja, dat is een uh, gelopen koers. Ja, dat lijkt me wel. Mexico veel beter, dat zei je al in de eerste helft. En nu uh, merk je het op straat. Ja, Wordt, het al, Wordt het al drukker op straat? Toeterende auto's, uh, hoe moet ik dat zien? Nee. nee, dat zal dit keer niet gebeuren, denk ik. Maar nee. nou ja, goed, we spelen tegen een aantal nou ja, amateurs. Dus uh, wat dat betreft uh, lijkt me een beetje overdreven dat het een teut voor Rio zou zijn. Ja, snap ik. Nou, geniet nog even van uh, het laatste kwartier of de laatste twintig minuten. Hè. Dankjewel. Oké, okay, dag, Hans Westerhoff vanuit Mexico. Maar het leenstruis verkouden, is dat nieuws? Nou wel, als ze niet meedoet om de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City daardoor... ze zal op de 500 meter worden vervangen door jonge Kuipers... en op de 1000 meter door Laurine van Riesen... en op de 1500 meter door Margot Boer. U bent helemaal bijgepraat. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.